Poedige start, maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Omicron-variant zorgt waarschijnlijk niet voor minder ziekenhuisopnames. Veel mensen hopen dat die milder is dan de vorige coronavarianten, maar het RIVM is bang van niet. Daar keken ze naar de laatste cijfers uit Engeland en Denemarken, vertelt collega Ben Meindersma. Daar zien we dat er ziekenhuisopnames plaatsvinden van mensen die de variant hebben. En dat is wat minder dan bij de Delta-variant, maar daarmee moet gezegd worden dat het vooral rondgaat onder jonge mensen. Dat zagen we bij Delta eerder ook. Het begint bij jonge mensen komt daarna vanzelf in een oudere groep. En jongere mensen die belanden namelijk nou eenmaal minder snel in het ziekenhuis. Dus het is ook logisch dat het aantal ziekenhuisopnames nog iets achterloopt? Op dit moment gaat het bij 10 tot 15 procent van de nieuwe besmettingen in ons land om de Omicron-variant. Op de Filipijnen wordt steeds meer duidelijk hoe groot de ravage is na de orkaan die vorige week tekeer ging is echt heel veel schade. Vooral op het eiland Dinagat, zegt correspondent Mustafa Margadi. 95% van de gebouwen zijn beschadigd of met de grond gelijk gemaakt. Hele dorpen van de kaart verdwenen. Mensen zijn hun huis kwijt. En hulpverleners ja, die maken inmiddels vergelijkingen... met bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog... en zeggen dat de schade nu erger is. Het dodental is opgelopen tot meer dan 375. Na een wilde achtervolging over de A2... zijn afgelopen weekend zeven mensen opgepakt. Bij de achtervolging werd een sporttas... vol zware wapens uit de auto gegooid... En daarna werden bij een huiszoeking in Amsterdam ook nog een hele hoop automatische wapens, drugs en contant geld gevonden. Volgens de politie lijkt het erop dat met de actie liquidaties zijn voorkomen. En een heldendaad van een meisje van 15 uit de Amerikaanse staat Minnesota. Ze werkte bij de McDonald's en zag tijdens haar dienst vanuit het drive-thru raampje dat een klant stikte in een stukje kipnugget. Ze bedacht zich geen moment en sprong door het raampje. Ik that she dat ze profusely. I Ik kan like Oh, crap, ze choking. Then de the fast food worker snel. drive and I got her out of the car. En Ze deed ook nog de heimlich greep bij de vrouw en redde daarmee haar leven. Ze kreeg van de lokale politie een envelopje met geld als bedankje. Het weer dan nog zonnig en koud. Op de meeste plekken is het net iets boven het vriespunt. Maar als de zon zo ondergaat, dan vriest het alweer. En ook morgen wordt het een koude en zonnige winterdag. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen de N236 Weesp Hilversum is in beide richtingen dicht bij Bussum door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zondag. Vrolijk kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. ZFM. De kaarsjes aan, de kerstboom glans. Dit is feest in het hele Een lekker ruig begin van Zandvoort op zondag. Jorge Survivor en de Burning Hearts. Het is even na twee uur. Zandvoort een hele goedemiddag. En zijn jullie klaar voor de kerst? Nou, wij wel hoor, bij de Soulforce Radio. Dus dat ga je zeker vanmiddag merken aan de muziek die we uitgekozen hebben. En uiteraard ook de andere vaste items, zo er zijn. Dat horen van Albert-Jan, want hij zit tegenover mij. Eh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, kijkers en luisteraars, niet te vergeten. Op deze wederom druilerige zondag. Lekker binnen blijven. Radio luisteren. Dat zou ik ook doen. Ik zou het ook maar in Rotterdam doen. Maar dat is altijd te laat, want daar is het alweer de heibel losgebarsten... in de aanloop naar de klassieker Feyenoord Ajax. Daar wordt alweer uh, ja, met flessen en vuurwerk gestrooid alsof het niks is. Goed, uh, wat gaan wij de komende drie uur doen? Uiteraard, natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... Uh, oh, hij is er vandaag wel, de evenementenagenda, maar hij is heel erg kort. Ja, want gisteravond hadden we een persconferentie en <laughs> ja. dat uh, beloofde inderdaad niet veel goeds. En het was ook niet veel goeds. Nee, nou, het, wa het was nog wel wat goeds, maar dat, uh, dat was gistermiddag het geval nog. Maar ja, uh, na gisteravond uh, natuurlijk uh, niet meer. Maar we hebben een evenement gevonden wat wel doorgaat. Dus Oké. Okay. Daar hebben we het om half vier nog wel even over. Het weerbericht. Blijft het zo grijs, grauw en kil en koud? En ja, mis het zelfs een beetje? Ik hoop niet dat het gaat vriezen. Want dan kon het wel eens heel erg glad gaan worden vandaag. Uh, half drie is het zover, het weerbericht. Het dier van de week. Kun je, je nog herinneren dat we uh, gisteren mini hadden? Ja. Nou, ik keek vanmorgen. Mini is al gereserveerd. Kijk, de radio werkt, uh, ja, Albertje. Ja, dat wordt een goed beluisterd, ons programma? Dus dat scheelt. Want dan uh, zo zit je in het thuis en uh, volgende dag uh, ben je alweer gereserveerd. Dus we hebben weer wederom een nieuw dier van de dag. En uh, die noemen we Rocky. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. Want ik heb weer een paar meegenomen. En Rob, uh, ik gun jou de eer om er één uit te kiezen. Om kwart voor vijf ook het gedicht van de dag ontbreekt vandaag niet. We hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, verder nog wat meer nieuws uh, dit eerste uur. Uh, in het tweede uur gaan we, zoals u van ons gewend bent, uh, de regio in. En we gaan uh, de het tweede uur gaan we, uh, naar Amsterdam, naar de Jaap-Edebaan... gaan we gaan naar Hilversum. Want daar heeft een kringloopwinkel iets uh, heel leuks bedacht... Uh, om toch het, de, de algehele lockdown op een goede manier door te komen. En ook geldt dat voor in een, een, een, uh, ja, een actie in Haarlem. Lief-en-leed-straten. Maar daarover meer in het tweede uur tijdens ZFM in de regio. Kort over vier hebben we natuurlijk nog wel een pitreportje voor u... En we volgen natuurlijk om tien over half drie... gaan we voor het eerst kijken naar de tussenstanden... in de wedstrijden in de eredivisie die gespeeld zijn. En die inmiddels gespeeld zijn en die vanmiddag gespeeld gaan worden. Zoals ik al zei, de klassieker vandaag op het programma... Feyenoord-Ajax. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog sportkort en natuurlijk uh, veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. Dankjewel, Albertjan. En wil je meekijken? zfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Nou, vanmiddag heel veel uh, lekkere kerstmuziek. Maar nog eventjes uh, voordat we daaraan uh, gaan beginnen, Albertjan. Het Huis in Amersfoort. Het had weer zo mooi kunnen zijn. Het Huis, echt weer terug hè, van uh, 3fm. Uh, en dit jaar voor het goede doel, het uh, Wereld uh, Natuurfonds. Maar ja, de coronamaatregelen ook. Uh, zij hebben daarmee te maken naar de persconferentie van uh, gisteren. En dat betekent dat het glazen huis er wel is. En inderdaad, de dj's uh, opgesloten zitten daar in uh, Amersfoort. Ze mogen tegenwoordig trouwens wel gewoon eten en drinken in huis. Dat is wel geregeld. Maar voor de coolte zijn ze afhankelijk van het dansen wat ze zelf moeten doen. Oké. Okay. Ja, want dat deden eerst de bezoekers. Maar nu moeten de dj's zelf zoveel mogelijk dansen... om het een beetje koel cool te houden binnen de ruimte. Nou, het Glazen Huis dus begonnen sinds gisteren vijf uur. En dan net weer even anders door alle coronamaatregelen. Maar gelukkig zijn ze er wel weer dit jaar. Mooie actie van de collega's van 3FM.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 Tomorrow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 See Is beloofd. Ook vanmiddag heel veel lekkere kerstmuziek... bij CFM, je eigen lokale radio. Met ditmaal de single van Ariana Grande. daar met Senta, tell me. Nou, wat wil ze horen van Senta? Geen idee eigenlijk. Wat ik wel wil horen van Albert-Jan. Het nieuws, want is er wat te melden, Albert-Jan. In het Louvre in Parijs heeft onze Max Verstappen afgelopen donderdagavond de bokaal voor de wereldkampioen uh, Formule 1 in ontvangst mogen nemen. Uiteraard zijn de inwoners van Zandvoort door het dolle heen... toen Max afgelopen zondag alsnog de race won... en daarmee ook het wereldkampioenschap binnenhaalde. Wat een prestatie van Max. CM.com circuit staat er uiteraard ook bij stil... met een eerbetoon voor onze legende. Hij won de Masters Formula 3 op circuit Zandvoort... en nu is hij wereldkampioen Formule 1. We zijn trots op je, Max. Zo laat het circuit op Facebook weten... Ook Zandvoort sluit zich hier massaal bij aan... en er wordt al gevraagd naar een huldiging van de kampioen in Zandvoort... of wanneer komt er een Max Verstappenbocht. Bij de ingang van het circuit uh, is een mooi eerbetoon met een groot plakkaat... waarop staat te lezen dat Max de wereldkampioen 2021 is. Met de laptop op tafel was het afgelopen woensdag 8 december tijd... voor uh, dag 2 van de commissievergadering. De Zandvoortse gemeenteraad sloeg een overwegend positieve toon aan die avond... en onder leiding van voorzitter Hans Drommel kwamen in ieder geval... een tweetal grote punten op de agenda voorbij. De stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en entree Zandvoort. Beide projecten met een grote impact voor bewoners en ondernemers. Maar ook werd duidelijk hoe de verdeling bespreek en hamerstukken zal zijn... voor de komende raadsvergadering op 21 december aanstaande. Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend... waardoor er in Zandvoort geen wijzigingen zijn voor de afvalinzameling. Tijdens oud en nieuw sluit Spaarne en V wel de bovengrondste containers af. Grof huishoudelijk vuil wordt gewoon ingezameld. Het Milieuplein Haarlem en de Milieustraten in Bloemendaal en Heemstede... zijn gesloten op zaterdag 25 en zondag 26 december. En op zaterdag 1 januari ook. Bewoners die gebruik maken van de ondergrondse containers... kunnen die ook tijdens de kerstperiode blijven doen. De ondergrondse containers worden gewoon geleegd. In Zandvoort zijn er zijn van vrijdagochtend 31 december... Uh, en tot en met zaterdagochtend 1 januari... de bovengrondse containers voor papier, textiel en plastic... blik- en drinkpakken afgesloten. Het afval in deze containers is brandbaar... en door ze te sluiten wordt brand en schade door vuurwerk voorkomen... Ook zijn de zelfpersende afvalbakken in het centrum bij het station en op de boulevard afgesloten. Op diverse locaties worden daarom tijdelijke rolemmers op een standaard geplaatst. De receptie is op vrijdag 24 en vrijdag 31 december wel telefonisch bereikbaar van 8 uur s morgens tot half 4 s middags. Meer lezen? Ga dan even naar de website van de gemeente Zandvoort of lees onze app. Uh, momenteel wordt er gewerkt om de boulevard Paulus Lood opnieuw in te richten. De gemeenteraad heeft het college en BMW gevraagd om een plan te maken om na de herinrichting de rijrichtingen aan te passen voor auto's en fietsers. Het gaat om zowel de boulevard Paulus Lood, de Brede Rode Straat, het zuidelijke deel daarvan, als de Mar Marisstraat. Begin november hebben een aantal betrokken buurtbewoners hun ervaringen over de huidige verkeerssituatie gedeeld met verkeerskundig adviesbureau Royal Haskoning. Op basis van die ervaringen en de verkeerskundige expertise... heeft het bureau een advies gemaakt over de rijrichtingen in deze straten. Het advies is om de huidige rijrichtingen voor auto's in stand te houden... en om op de boulevard Paulusloot fietsverkeer in twee richtingen toe te staan. Het college doet begin 2022 een voorstel aan de gemeenteraad. De ingebrachte zienswijzen worden toegevoegd... zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen. En tot slot nieuws uit de kop van Bloemendaal. En wel, de kop van de zeeweg in Bloemendaal aan zee gaat er drastisch anders uitzien. De omgevingsvergunning voor de bouw van een strandhotel is verleend. En dat is pas de start van een flinke opknapbeurt, al dus hotelontwikkelaar Jeroen Pots, Postma. De oude opstallen van de voormalige restaurant Duna zijn al verwijderd. Daar komt nu een hotel met twee bouwlagen en 46 kamers, al dus Jeroen Postma. Het gebouw zal op moeten gaan in de omgeving, maar ook aan duurzaamheid is veel aandacht besteed. Nu de bouw kan beginnen verwacht de ontwikkelaar over 14 maanden in februari 2023... Het hotel te kunnen openen en de eerste gasten te ontvangen. Dankjewel Albert jan dat was het nieuws bij CFM. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM app. En die kan je onder meer gratis downloaden in de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Tot aan 5 uur zijn we. Zandvoort op zondag met heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Taco. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes, and cutaway coat, perfect fits, putting on the ritz. Dress up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars spending every dime.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 De single van Taco en Putting on a Ritz. Zo dadelijk gaan we kijken of het weer zo blijft zoals vandaag is. Een beetje somber weer. Dat we misschien toch nog een winterse kerst... of rond de kerst wat de winterse vlokken kunnen gaan verwachten. Albert-Jan vertelt daar meer over in het weerbericht. Maar eerst deze van Gianna Louis.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 is het alweer tweede kerstdag. Ja, en ook dan uh, zijn uh, albert -Jan en ik uh, gezellig op de radio... met heel veel uh, kerstmuziek. En de kerstrui en ik misschien nog wel muts op, uh, albert -Jan. <laughs> En heb ik die ook nodig uh, voor het weer trouwens, de muts? Uh, Jazeker. Want uh, het is op deze zondag grijs en bewolkt... en voor de zon is er uiteraard geen ruimte. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt af naar 2 graden tot nog meer 3, 4 graden. Morgen schijnt, uh, begint de dag met wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon door. Vooral in de middag schijnt de zon volop. Er waait een zwakke oosten tot noordoostenwind en het wordt minder warm. De temperatuur komt in de middag uit op waarden rond de 7 graden. Na een nacht met lichte, vorst is het, u wordt het goed, met lichte vorst is het dinsdag overwegend bewolkt. Mogelijk is het ook nevelig en mistig. De temperatuur wordt niet hoger dan 3 graden en er waait een zwakke oostenwind. Woensdag is het ook grijs en bewolkt. Het blijft droog en het wordt na een nacht met lichte vorst niet warmer dan 2 graden. En tot slot, vanaf donderdag neemt de onzekerheid in de verwachtingen toe. Of het, blijft, of het blijft koud met in de nacht lichte tot matige vorst... en overdag temperaturen rond het vriespunt. Of het wordt duidelijk zachter met zowel in de nacht... als overdag temperaturen boven nul. Voorlopig gaan we ervan uit dat van temperaturen... met de kerstdagen rond, eh, rond of iets boven nul in de nacht... en overdag een graad of 5 zullen zijn. Aldus Rico Schreuder. Dat was het weer. En hier is Janet Jackson... Het zusje uh, van Michael Jackson, joh de Janet Jackson en When I think I'd of you. De jagen tijden is anders, met allemaal een eigen charmes. Oh, het kriebbelt in mijn buik als de kerst weer voor de deur staat met hopelijk een wintersweertje. Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk. Het mag van mij.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 Ik moet een beetje denken aan die zeer van als de eerste sneeuw valt. Ja. De nieuwe zeer van Monique Smit heet... Uh, mijn hele kerst ben jij. Oh, wat een leuke plaats. Gezellig om hem zo te draaien op de zondagmiddag bij CFM. En op de zondagmiddag gaan we altijd even naar het uh, voetbaltoernooi. Voetbal gaat uh, ondanks uh, de lockdown op dit moment uh, gewoon door het professionele voetbal. Daar hebben we het dan over. En ook uh, de Eredivisie, want uh, gisteren werden er uh, maar liefst 1, 2, 5 wedstrijden gespeeld, Albert-Jan. Uh, nou, dat is gisteravond druk. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, we gaan, gaan we eens even terug naar zaterdagavond. Allereerst hebben we daar Fortuna Sittard, speelde thuis tegen FC Utrecht, eindstand 2-2. En de andere wedstrijd was Sparta-Rotterdam tegen Vitesse. Ook daar werd het trouwens 2 tegen 2. Anders zag het er anders uit bij uh, Alkmaar. En wel AZ thuis tegen Willem 2. Eindstand 4-1. En dan uh, Herekles Omlo tegen FC Groningen. Daar werd het 4 tegen 2. Ah, goed. Uh, Pek thuis. Kon het ook niet bolwerken tegen uh, de gasten uit uh, FC Twente. Eindstand 1-3. En de vraag hebben we al één wedstrijd uh, gehad. Albert-Jan, we hebben het over SC Kambuur tegen SC Heerenveen. Daar is het uh, winst geworden voor uh, Heerenveen. Dus ze hebben uit uh, de wedstrijd gewonnen tegen Kambuur. Eén tegen twee. Ja, maar dat is ook oneerlijk. Want uh, SC Kambuur speelde maar met tien man op een gegeven moment. Dat is ja, gaar. ja, nee, nee, nee, nee. Deden ze dat uit zichzelf of nee. hadden ze het verdiend? Nee, dat was de scheidsrechter die had zo'n rode kaart uh, uitgemaakt. Ah, vervelend. Goed, en uh, ja, of ze om half drie begonnen zijn is, lijkt me niet een beetje erg duidelijk. Want uh, er zijn toch nog wat rellen rondom het Feyenoordstadion. Maar uh, Feyenoord uh, is uh, inmiddels volgens mij begonnen. Thuis tegen de Ajax, de klassieker van de dag. De tussenstand op dit moment is nog 0-0. En de een de ander, wedstrijd om half drie. Go It Eagles tegen NEC, ook daar staat het 0 tegen 0. Dan hebben we om kwart vijf nog de klapper van de dag... RKC werkt thuis tegen PSV. Kijk, kijk, kijk. Dus een paar uh, leuke potten uh, voetbal uh, vandaag. En we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Een hele goede middag en leuk dat je luistert. Van de toppers van de zanger Billy Ocean hoor je En get out of my dreams, get into my car. En meteen. En dan scheuren we er samen vandoor. Nou, een mooie boodschap van uh, inderdaad uh, Billy Ocean. We gaan nog een lekkere gauw ouwe draaien voordat we weer uh, meer informatie voor je hebben. En daarvoor gaan we terug naar het uh, Zonfestival met de single van Sandy Shaw. like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down Ik ben blij dat hij uh, digitaal geremasterd is. Anders zal hij nog kraken ook, hè? Deze single van uh, Sandy Shaw en de Puppets on a Stream. Ja, we gaan het hebben over uh, de verkiezingen. Want volgend jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen uh, eraan. En ben je er al uit uh, op welke lokale partijen je gaat uh, stemmen, Albert-Jan? Nou, Dat is de vraag. Het, het, het wordt wel een heleboel, hè? We krijgen in ieder geval twee nieuwe erbij. Ja, er zijn heel veel nieuwe partijen en dergelijke. Dus, dus wordt, en een ja, splitsing en weet ik veel wat allemaal. Het wordt uh, wordt uh, er niet onvoorzichtelijker op. Nee, dus uh, hoe gaan we onze keuze bepalen? Pas als we de, li de lijsten binnen hebben. Maar goed, zoals gezegd, in maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de Zandvoortse kiezers zo goed mogelijk te informeren over de verkiezingen en de lokale politieke partijen... hebben de Zandvoortse media de handen in een geslagen en het platform Zandvoort kiest opgericht. Inmiddels zijn de lokale partijen met hun kandidatenlijsten naar buiten gekomen... en ook de verkiezingsprogramma's zullen binnenkort volgen. Er zal door de Zandvoortse lokale media de komende maanden ruim aandacht worden besteed aan de verkiezingen. De Zandvoortse krant, de uw eigen lokale omroep ZFM... het, het online platform Z Zandvoort Insight... en de Zandvoort Podcasts hebben afgesproken... om daarin gezamenlijk op te trekken. Er is speciaal voor de verkiezingen een gezamenlijk platform ingericht... waarop alle uitingen terug te vinden zijn. Krantenartikelen, radiointerviews, videocontent en podcastafleveringen... zullen voor de kiezer allemaal te vinden zijn op www.zandvoortkiest.nl www.zandvoortkiest.nl Daarnaast is op deze website bijvoorbeeld binnenkort... ook alle informatie te vinden over hoe en waar gestemd kan worden. Wist u al dat de verkiezingen worden uitgespreid over drie dagen? Nee. Dit om vanwege de corona de drukte bij de stembussen te spreiden. In de maand voorafgaand aan de verkiezingen... zullen meerdere debatten plaatsvinden. Zo wordt er een jongerendebat georganiseerd. Uiteraard geleid door jongeren... komt er een economisch debat geleid door ondernemers... En op de vrijdag voor de verkiezingen zal het grote lijsttrekkersdebat in de krocht plaatsvinden. Een en ander is nog in een voorbereidende fase. Maar zodra er meer bekend is, wordt dan kunt u dat allemaal terugvinden op www.zandvoortkiest.nl www.zandvoortkiest.nl Nou, een mooie initiatief van deze lokale media... om gezamenlijk zeg maar, dit op te pakken in www.zandvoortkiest.nl. En ik had van de oudere partij Zandvoort begrepen... dat ze pas volgend jaar de kieslijst bekend gaan maken. Oké, okay. maar ja, dat is nog een paar weekjes. Hè, want in januari zullen zij ook met hun lijst naar buiten gaan komen. Zandvoortkiest.nl.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 deze plaat nog steeds naar het goede doel toe gaan eigenlijk. Dat is maar de vraag, hè? want uh, elk jaar levert die wel weer heel veel geld op natuurlijk. En do they know it's Christmas? Ja, aankomende woensdag, uh, dan, uh, dan gaan we weer los met uh, Goedemorgen Zandvoort. Terwijl het nou, toch altijd op zaterdag is? Ja, maar afgelopen woensdag was, het, was de kick-off, om het zo maar eens te zeggen, want een van onze best beluisterde programma's is het programma Goedemorgen Zandvoort op de zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Maar uh, dat krijgt uitbreiding, of heeft uitbreiding gekregen. Zoals gezegd, het live radioprogramma Goedemorgen Zandvoort op ZFM Zandvoort gaat uitbreiden. Vanaf afgelopen week, uh, woensdag, uh, wordt er wekelijks van 9 uur tot 11 uur s morgens een live uitzending verzorgd onder de naam Goedemorgen Zandvoort op woensdag. Het programma zal afwisselend gemaakt en gepresenteerd worden door Pim Groof, Nina Ojevaar, Marja Kop en Gert van Kuik. Naast wisselende onderwerpen worden de actualiteiten besproken. Zo spreken ze wekelijks met de persvoorlichter van de gemeente Zandvoort... over onder meer de activiteiten van BNW, Algemene Zaken, Participatie en de Raadsagenda. De makers van Zandvoort Insight vertellen over hun programma voor de komende dagen... en allemaal zeer actueel nieuws. Dus een uitbreiding van Goedemorgen Zandvoort niet alleen op de zaterdag van 10 tot 12 live... Maar nu ook op de woensdagmorgen van 9 tot 11 live. Nou, wij zijn lekker bezig als uh, lokale radio. En ook in 2022 zijn wij er weer bij. En ook met de verkiezing met onze uh, ja, lokale partners in ZandvoortKiest.nl. Alles erop en eraan op radio en tv bij CFM. 24 uur per dag. We gaan op naar het nieuws weer van 3 uur met deze van Starpoints. Hier is Object of My Desire. Graag tot zometeen.